Het is van Kesteren met het NOS Journaal. Het Israëlische leger kan binnen 48 uur de grondaanval op Gaza-stad inzetten, dat zegt een woordvoerder. In het noorden van Gaza en Gaza-stad zijn sinds het begin van de avond zware gevechten aan de gang. Het Israëlische leger bevestigt dat het bezig is met de grote aanval, dat het de zee heeft bereikt en daarmee Gaza-stad heeft ontsingeld. Gaza zit zonder internet en telefoonlijnen liggen eruit. Hulporganisatie De Palestijnse Rode Halve Maan... laat weten opnieuw het contact kwijt te zijn met reddingswerkers en artsen in Gaza. Libanon gaat een klacht indienen bij de Verenigde Naties... over een Israëlische luchtaanval in het zuiden van het land. Dat zegt de Libanese minister van Buitenlandse Zaken. Libanese media melden dat bij die aanval een vrouw en drie kinderen zijn gedood. Het Israëlische leger komt later vanavond met de verklaring... Volgens het leger kwam vandaag een Israëlische burger om het leven bij een raketaanval van Hezbollah vanuit Libanon. De Libanese beweging lanceerde een aantal raketten richting Israël als reactie op de luchtaanval door dat land. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. De recente toename van antisemitisch geweld wordt door de Europese Commissie sterk veroordeeld. Volgens de Commissie leven Europese joden weer in angst en doet de situatie denken aan een aantal van de donkerste momenten uit de geschiedenis. Zo waren er aanvallen op synagoges in Duitsland en Spanje... en waren er vernielingen op een Joodse begraafplaats in Oostenrijk. Op verschillende plekken in Nederland is het noorderlicht te zien. Op sociale media worden veel beelden gedeeld van het poollicht. Naar verwachting is het lichtverschijnsel vanavond ook in het noorden beter te zien wanneer het weer opklaart. Het noorderlicht is vaak vooral te zien in de poolgebieden en maar een paar keer per jaar in Nederland. Het weer, vanavond is het bewolkt, ook vallen er buien. Vannacht neemt de wind af en blijft het regenen langs de kust. En morgen opnieuw regenachtig met veel wind bij maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1566 hier op ZFM. Michael Martinez maakt samen met uh, Sherry Finzer een uh, nieuw album: Desert Meets Ocean. En we gaan luisteren naar de track The Joy in You. Daarna komt Don Lartasky met zijn nieuw album, Verity. En het laatste ascension van. Eens even kijken of ik het allemaal uit kan spreken. Nou ja, het heeft iets met Aura's uh, te maken. A first at First Life, uh, zo heet de eerste track van dit album. Dan gaan wij terug in de tijd. 2019 zijn we inmiddels aangekomen vanaf uh, track uh, 13. En dan is dat toch wel een heel fraai album van Suzanne Ting: Autumn Monsoon. En uh, dat heeft ze samengemaakt met uh, Gilbert Levy. Is even kijken, we gaan afsluiten met uh, Alan Matthews... Finding My Voice. Dat is natuurlijk allemaal heel fraai. Peacefulradio.info, daar vind je dit album... Uh, dit album? Dit uur, uren terug. Wel 24 uur aan radioshow staat erop. Uh, ja, ja. Uh, en maar twee uur achter elkaar, dat is toch wel lekker. Heb je twee uur lang nergens om nou, om te kijken? Ik wens je veel luisterplezier.